Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Christiaan Bonebakker met het NOS Journaal. De schoonmaakactie op de Wadden gaat vandaag weer verder. Vooral op Ter Schelling worden veel vrijwilligers verwacht. Op Schiermonnikoog gaan de militairen weer verder met hun schoonmaakklus. Gisteren maakten ze al zo'n 3 kilometer strand schoon. Rijkswaterstaat doet de onbewoonde eilanden zoals Rottermen Oog en Rottermer Plaat. De troep komt uit de 270 containers die afgelopen week van een schip vielen. In het zuiden van Thailand zijn de veerdiensten en het vliegverkeer hervat. Donderdag kwam alles stil te liggen vanwege de tropische storm die in aantocht was. Veel toeristen kwamen daardoor vast te zitten op eilanden als Koh Samui en Koh Tao. Inmiddels is de storm afgeschaald naar een zware depressie. Er wordt nog wel gewaarschuwd voor zware regenval en overstromingen. Het aantal migranten dat illegaal Europa binnenkomt is in de afgelopen vijf jaar niet eerder zo laag geweest. Volgens het Europese grensbewakingsagentschap Frontex waren het uh, afgelopen jaar 150.000 illegale grensoverschrijdingen. Dat is een kwart minder dan in 2017 en 90% minder dan in het piekjaar 2015. Bij een brand in een escape room in Polen zijn vijf meisjes van 15 om het leven gekomen. Een man van 25 ligt met brandwonden in het ziekenhuis. De brandweer vond de lichamen van de meisjes nadat de brand was geblust. Ze zijn vermoedelijk door verstikking om het leven gekomen. In een escape room moeten deelnemers door middel van puzzels en moeilijke opdrachten de uitgang zien te vinden. Burgemeester Don Bijl van Purmerend heeft na bijna 50 jaar zijn lidmaatschap van de VVD beëindigd. In zijn opzegbrief schrijft hij dat, hij dat dat uit onvrede is met de koers van de partij. Hij mist een visie op de samenleving. Ook vindt Bijl dat de VVD geen oog meer heeft voor kwetsbare mensen. Eind november zegde de burgemeester van Assen zijn VVD-lidmaatschap al op.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 Ja! De beste, de beste het allerbeste. Toebak op de rij. Wacht, ik krijg al een berichtje binnen. Deze boodschap is van tevoren opgenomen. Als u dit hoort, zit ik nog op de fiets. Is dat nou niet spannend? Nou, nou ik ja. kom zo hoor. Doei! Ja. ja, goed. Ja, het is wel lekker het begin van het nieuwe jaar. Het is 2019. En ik denk, we gaan met z'n allen gewoon beginnen, weet je wel. Even na acht uur, een nieuwe uitzending van Toebak leeft in het nieuwe jaar. We gaan er gewoon weer 25 jaar tegenaan aan plakken. Maar goed, ik moet gewoon dit draaien, dit. Waar ben jij nou? Ja, en twee keer eigenlijk. Ik mis jou. Ja, goed. Je krijgt net een berichtje van Jolande, uh, die zit nog op de fiets. Waar ben jij nou? En Marcus ligt nog ziek in bed. Ja. Ik weet niet of die heeft er appartement op, ziek zijn of zo. Het is echt, echt heel jammer, joh. Ja, jammer, joh. Ja, ja. Dat is echt... Ik vind het wel redelijk fout. Maar goed, we slaan ons er wel doorheen. Jolande slaat denk ik elk moment de deur open en zegt... Goedemorgen, fijn dat je er allemaal be Wie bent. En uh, wat, ik, ik kom hier in de studio en de studio is nog steeds echt optimaal uh, versierd. Met kerstbomen uh, en met kerstversierzolen En geen stoel meer in de koelkast, dat soort niet. Maar nog wel dit soort platen, dan kom je om half acht binnen... en dan hoor je dit op de radio. Ik vind het wel opmerkelijk. Maar goed. Ja, misschien om het allemaal even compleet te krijgen... moet ik ook gewoon WEM mee draaien of niet? Of, dat hoeft niet. Nou ja, goed, maakt het wel compleet zo met de omgeving hier. Dat is wel weer leuk. Ja, misschien kunnen we dit ook nog draaien nog... Ja hoor, allemaal wel uh, ondepasselijk. Nou goed, we moeten straks weer even kijken... Wat onze nieuwe voornemens zijn voor het jaar 2019 op naar het jaar 2020. Dat klinkt wel mooi, hè. Ik heb zelf geen nieuwe voornemens. Misschien wat meer inzetten voor de maatschappij, maar dat zei ik vorig jaar volgens mij ook. En uh, volgens mij heb ik daar niet veel aan gedaan. Nou ja, goed, ik werk in de zorg, dus dat is makkelijk. Ik krijg er al voor betaald. Dus dan krijg je al een beetje een goed gevoel als je de medemens helpt. Maar goed, dan moet het eigenlijk van je uit jezelf doen natuurlijk. Verder uh, afgelopen week hoop we doen over het klimaat natuurlijk. Jelten is vooral intieus geweest. met zijn optreden met mooie foto's erbij. Dat hij zo een beetje omhoog kijkt. Zo, nou ja, ik wacht dat het allemaal wel goed komt. Ja. We gaan het allemaal meemaken. Eerst even een in muziek op die radio. En dan hele we straks nog wel even verder wat er allemaal gaat gebeuren in de wereld. Ja, precies. Of we alarm moeten slaan. Of we de temperaturen 0,00003 omlaag kunnen houden. Met CO2-uitstoot en dat zullen allemaal dingen... Weer eens even het, het mooie plaatje van Balthazar Entertainment for you. Baby, if you want it, now I don't let you know. Right when I thought I had a chance to turn out, I was too slow. Nothing but lost, can I ever win? But it's just another one of those tricks you used to turn me in. It changes what I am. Right when I'm, I'm sure, sure I know what I, I think of think you, it changes, changes back again. again. Nothing I but love. Nothing but sin. Entertainment's what I'm gonna, gonna need to make you mine again. again. ...met uh, Balthazar en uh, dat heet uh, Entertainment. En natuurlijk zit dat zo'n heel bekend geluidje. Queens, ja, uh, uh, uh. het komt in alle plaatsen tevoorschijn. Ze hebben er natuurlijk niet recht op, maar goed, is het, uh, ja, het is toch wel leuk... ...dat je overal de Rolling Stones weer herkent. Terwijl de mensen rond de tachtig zijn. Maar dat geeft allemaal niet. Nee, dat geeft allemaal niet. Ik bedoel, dat blijft dat je dat zo al sterfbaar zijn, dat het tijdloos is... Nou goed, de opruimen op de Waddeneilanden eilanden gaat van, uh, van het weekend gewoon nog door. Er waren wel wat onduidelijke berichten over het feit dat mensen niet meer hoefden te komen. Want je kon bij de pont noem je, dat, de pont je een, een ticket kopen voor een dag om daar te gaan opruimen. Heel veel mensen gaan daar naartoe. Op kregen mensen een, het berichtje dat ze niet meer hoefden. Dat ze het voorlopig even stopten. Nou, dat bleek helemaal niet waar te staan. er moet er genoeg opgeruimd worden. Want ze denken ook dat vannacht weer van alles is aangespoeld. Of een kilometer. Is het wel niet 13 kilometer stand of zo is geloof ik? En dan geloof dat de 3 kilometer is opgeruimd. Maar ze zijn als de dood. Dat er vannacht weer van alles is aangespoeld. En ze denken ook dat de rederij die die uh, containers heeft gevoerd. Er zijn er 200 over het boord geslagen. Dat die containers veel eerder in het water zijn terechtgekomen. Want ze hebben ook alweer aanwijzingen dat het al veel eerder in, uh, in het water uh, drijft. Veel eerder dan uh, wat ze eerder hadden gepland. Of hadden ze al gezegd. Dus uh, dat wordt nog wel een onderzoek. En natuurlijk zijn er allerlei mensen die dan meteen in gaan kijken naar het milieu. Dat is altijd wel weer uh, verontrustend als je dit dan weer hoort. Ja, dit is dus die, uh, die watpier. En die eet zand. die filtert eigenlijk alle voedingsstoffen uit het zand. Nou, en als er dus allemaal van de plastic in zit. En vissen, die eten die wormen ook. Krijgen ook microplastics binnen, bijvoorbeeld een school. Nou ja, wij eten ook weer een school. En dan heb je dus het probleem dat wij dus ook al langzamerhand microplastics binnenkrijgen. Ja, jippie. dan ben je vegetariër en dan denk je, ik ga naar het vis. Nou, laat maar even pak een stukje vlees wel voor vandaag. Eh. In de, in de supermarkt. Ik uh, pas even. Maar, nou ja. Het is wel het mooie van de natuur ook. Hè? Het is toch bizar eigenlijk dat gewoon zo'n ding is die eet zand, maakt de zand schoon en dan komt weer schoon zand uit zijn kont vandaan. Dat is toch ideaal gewoon. Dat moet je hebben gewoon. Ja, ja, ik weet niet wat hij gisteren heeft gegeten, maar dat klinkt ook niet ja, echt gezond. Een hele morgen. Ja, precies. Ik denk dat ze nog aan het douchen is. Je hoort het al, Jolanda. Ik was namelijk wat uh, later uit bed om 8 uur appte ze dat haar uh, het telefoon net afging, haar wekkertje. Dus ze is onze idioot. Komt niet dat ze allerlei gekke dingen gaan doen. Dat ze straks. Oh, wat een pak! Weer over de kop slaan met die de. Dus ik kan het weer afwachten. Dus dat is even spannend. Laat plaats hier zich meldt. En Marcus, de uh, jeugdafdeling, is weer zwak, ziek en misselijk. Zeker gisteren een feestje gehad of zoiets. We zullen het allemaal zien. Nou goed, we nemen straks de bizarre uh, berichten weer met je door. We hebben het ook met de Zandvoortse berichten. En niet te vergeten, een stukje geschiedenis. Dat was in het tweede gedeelte van het radioprogramma. We hebben altijd weer te veel geschiedenis. Maar in mijn geval ik vind ik het altijd heerlijk om het daarin te verdiepen. Gewoon, wat allemaal... Your day is ja, our number. Vooral voor dat soort berichten, ja. Einde van de wereld of zoiets. Dus. Eerst maar eens even een lekker plaatje met een gitaar... daarin om nou wakker te worden... Jack White van de two stripes, die je ken ze wel. Met uh, die andere Whitey. Hij heeft ook nog een ander projectje. Dat heet de The Rock Antours. De praten de koppen. Sunday Drive. <tries> Leeft op Zie FM. Er is iets anders. Er is geen pomp of zo. Een beetje dramatiek op de radio. Ja, ik ben er wel een grote fan van hoor. Echt, echt hoe ze. Echtje denken. Ik, koud gewoon binnen. ik vind het gewoon heel moeilijk om hier naar te luisteren. Maar goed, uh, Pallas heet de band en ze hebben een single, het heet No Other. There is No other. Ja, schat, is, is gewoon geen ander... Nee, geen ander die zo mooi is, echt dat babytje van jou... is echt het mooiste wat er is. Daarvoor trouwens nog de nieuwe single. Althans, dat is ook alweer een paar weken en uit... tot twee maanden bijna, denk ik. De Rock on Tours. En het heette Sunday Dive, zei ik. Nee, het is Sunday Drive. Ja, het is wel wat anders natuurlijk ja, een, een duik op zondag. Nu even niets. Hoewel het nieuwjaarsduik hier in het Zandvoort weer goed bezocht is, geloof ik. Iets van 5000 mensen waren deze kant op gekomen. Het liep echt uh, nou, bijna uit de hand. Nee, het viel allemaal wel mee. Maar goed, heel veel mensen hebben het water bezocht. in Ik geloof ik zelfs dat uh, een van de eerste die erbij was... Die uh, was even kijken hoor. Nee, ja, ik zit even te kijken. Allee, ik zie het toch gewoon niet na. Doen we straks wel even in de Zandvoortse berichten. Als we daaraan toekomen natuurlijk. En uh, nog even wat goede berichten uit Thailand vandaan. Daar is een dag na de tropische storm is het vliegverkeer naar de zuidelijke provincies in Thailand weer hervat. Alle vluchten van en naar koe Samu, die waren vrijdag uit voorzorg geannuleerd, zijn weer gestart. Dus dat is prettig. Er is helaas maar één dode gemeld. Een man, een visser, overleed nadat hij met zijn boot vrijdagmiddag kapzeiste. Een uh, collega is nog wel vermist, dus er zouden twee doden kunnen zijn. Je kan misschien nog wat tevoorschijn komen, maar ja, als je vermist bent... in zo'n storm is het altijd een beetje ja, duister. Altijd. En verder zijn uh, vier andere opvarenden van de boten zijn ongedeerd gebleven. Dus dat is goed om te weten. Dus mensen die daar op vakantie zitten, die, uh, die kunnen weer opgelucht ademhalen in Thailand. Het zag er heftig uit. Er zijn op, uh, nog wel, uh, is er nog een filmpje te zien van het transformatorhuisje wat explodeert... Dat ziet er wel vrij heftig uit. Dan toevallig net gefilmd. Bijna alles wordt gefilmd. Dus dat is. als je dat nog even wil zien, dan kan je dat daar duikelen. Verder, zoals ik zeg, de Zandvoortse berichten straks. En we zijn in de afwachting van Jolande, die vandaag wel aanschuift. Maar die was uh, wat later uit de bed vandaan. Nou, moet weer mooi geregeld, zeg. Zijn de nieuwe voornemens? Wat later uit bed te gaan en wat meer te genieten van de nachtrust. Nou, wel goed natuurlijk. Maar ja, dan moet iemand anders het weer opvangen natuurlijk. Ja, dat is wel uh, lekker. Zoek, dan moet je met je eindjes maken. Wat is dat nou voor een ding? Ja, ik ga het er zo vanaf van mijn neus. Echt, verdorie. Sunflower, nu!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 En hoe moet je dat zien? Ah! Nou, zeg, doe hoe even gewandeld. Wat herinneren we dit, hè? zeg Nou goed, je zegt, vroeger moest ik dit al af. Wat heb jij daar nou op je neus zitten? Nou ja, dat is misschien wel een beetje een nieuw voornemen voor 2019. Waarbij, ja, omdat je toch wat ouder wordt. Een bril op mijn neus. Dat moet ik misschien gaan doen dit uh, jaar. Toch ja, wat echt? Wat dat vaker... voornemen? Ja, misschien toch wat vaker mijn bril op mijn neus zitten. Want dan kan ik wat dingen toch sneller lezen in plaats van dat ik even moet knijpen. En dan oh. uh, haak ik wat meer wat energie in de, de broekzak, zeg ik altijd. Misschien is dat een goed idee. Maar goedemorgen, fijn dat u erbij bent. Ja, nou, het werd wel tijd, hè? Ja, het werd wel tijd. En ik weet zeker dat ik mijn... Uh, ik, ik dacht dat mijn werk er gewoon aan stond. Maar ja. hij, blijkbaar staat er niet aan. Nee. Dat is, wel, uh, dat is een slecht voornemen voor het nieuwe jaar, van ik laat me niet opjagen. Maar gelukkig nieuwjaar alle luisteraars, hè? Ja, zeker. Dat heb ik eigenlijk nog eens gedaan. Gelukkig nieuwjaar, nee. Maar wat, dat gaat nu nog een keer af. Zet het maar uit nu. Ja, wat verdorie. Lawaai, dan slaap je er doorheen. Ja, ik zie dat ook onze collega vannacht weer ziek is geworden. Ik ben gelukkig niet ziek geworden, nee, maar wel raar ben ik geworden. Ik ben een beetje raar, hè? Ik doe mee met ik pas. Je, met dus wat? ik heb de hele week nog niks gedronken, oh. Dus dan zou ik me goed moeten voelen. Nou, dat weet ik niet, En dan, niet, dan zegt mijn vriend altijd, ja, je hebt ontwenningsverschijnselen. Ik denk van, ja, ik drink al vaker drie, vier dagen niet. Ja? En ik heb nu vier dagen achter de rug. Maar vannacht, ik ja, ben klap wakker. Ja, precies. En uh, moest je nog uh, overgeven? ontwenningsverschijnselen of niet? Cold nee, Turk, helemaal niet. Nou, voor nee, de rest, ik heb helemaal geen last. Oké. Okay. Maar, uh, maar het slapen, dus word ik echt iedere uur wakker. En dat heb ik normaal ook niet, eigenlijk. Nee, een vaak. droge mond, dat je, dat je zo met je handen hebt... Nou, oh, ik nee, oh, nee. ik was zo wel even wat drinken, ja. Yeah. Maar ik heb nog helemaal niks gedronken en gegeten vandaag. Maar is dat echt een bewuste keuze? Is dat echt nodig, dat je, dat je, via, dat je zoveel <coughs> dagen niet gaat drinken? Nou ja, al is er maar één iemand die door mij ook een maandje meedoet... en die het wel nodig heeft. Ja, okay. Dat is ook weer zo. Maar ik moet zeggen, ik wil gewoon eens kijken of ik er last van heb... En, 1 januari had ik een uh, uh, gezellige. natuurlijk. Ja? Ja? En uh, het, het kost me helemaal geen moeite. En oh. ik dagen daarna heb ik gewoon gewerkt en zo. Hey, en gaat het gaat allemaal prima. Dus uh, het, het gaat goed. Ik heb vier dagen gehad, dus ik heb al. Uh, uh, nou ja, zeg maar uh, een achtste gehad of zo. Ja. Oké, okay. ja, ja. dat klinkt wel echt heel weinig hoor. Ja, ja, ja, uh, ja misschien is het ook goed. Ik, ik drink elke dag nou, wel een klein beetje bier, denk ik. Meestal. Mijn vrouw pakt altijd wel klein biertje. Oh, neem ik bij een bier. Dan denk bij één slok. Of zo. Ja, en dan denk ik, doe je even mee. Ik zeg. oh, dat is goed hoor. En dan geven ze: is je al leeg? Oh, nou ja, dan doe ik morgen wel mee. Ja, is goed, zegt ze. Nou, soms net wel eens een slok whisky of zo. Ik heb altijd een fles op. Uh... Vind je het lekker, whisky? whisky ja. Dat ik, dat... uh, nee, ja, Net een niet... beetje, als je denkt: van ik heb trekken of ik heb even andere smaak in mijn mond. Dan neem ik altijd een fles whisky. Uh. Of een glas whisky. En die gooi ik altijd in een hoekstukje. Oh. Dat hoort erbij. Dat heb ik ergens gezien zien in een film. Dat brengt nog geluk. Wel een okay. hoop brommel, moet ik zeggen. Dat is wel. Nou, uh, ja, ja, weet ja wat je wat moet je wel was. steeds opruimen, man. Ja, mama. dit is waar. Dat je neem er even een slok in, hoor. Oh. Hou eens op met die? Nou nee, ja, goed. Doe mij een alles. Goed voor economie. Uh. Uh, nou goed, ik zie dat jij de hele rare berichten, dingen moet opstarten. Misschien is het nog Nee, ik, om... ik heb er wel eentje hoor, maar. Oh, dat moet snel. Had, ja, ik had er wel eentje, maar ja? uh, dat gaat over een kindje met het syndroom van Dan. Maar ik moet eerlijk zeggen, gisteravond zat ik even, even nieuw te kijken. Ja? En die had weer heel gedoe over dat de kindertjes met Down, dat die oh, ja. in het theater stonden. Ja. Ja. Maar dat voelde wel heel lang duren, weet ja. je wel? Dan denk ja, ja. Nou, ja. Toen ja. ben ik wel weggezept. Uh, ja. Maar het is wel heel goed dat uh, de aandacht aan hem besteed wordt. Maar er was een jongetje, of nee, een man. En die werkte altijd als vrijwilliger bij een kerk in Napels. Waar hij zieke mensen en gehandicapte kinderen hielp. Hij is tachtig toen, geworden. Huh? Hij is bijna tachtig, zie ik hier. Nee, dat Van. is een. Nee, oh, oh, is ander. Oh, is maar... Er was een klein meisje, yeah. Alba heette ze. Die werd vlak na haar geboorte verstoot door haar moeder. Dat hoor je weinig eigenlijk. Yeah, yeah. En uh, het meisje heeft het syndroom van Down. En dus ze werd aangeboden aan twintig gezinnen, maar niemand wilde haar hebben. Maar toen was daar dus de alleenstaande Luca Trapanese. Yeah. En uh, hij wilde niets liever dan haar vader worden. Dus dat is hartstikke mooi. En hij zegt ook wel van ja, het gaat om kinderen die zijn afgewezen door traditionele families. Uit welk land komen die meestal? Wat, wat? Dit is Italië. Italië, ja, precies. En destijds was het in Italië als alleenstaande onmogelijk om een kind te adopteren. Maar in 2017 is dat veranderd. Ja. Singles kunnen nu vanaf dat moment in aanmerking komen voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Oké. Okay. So ja, schuift ja, ja, die, dus schuif die mensen met een foutje maar daarheen dan. Ja, precies, schrijf ze daarmee dan. Want dan naartoe, kan hoor. toch niks mis meer meegaan, want het is al mis. Dat vind nou, ik ook een beetje raar. Dit is wel raar, dit. beetje apart. Maar ja, uiteindelijk uh, heeft hij gezegd: van, uh, het maakt me niet uit wie ik zou Adopteer. Ik weet zeker dat ik met alle problemen kan dealen. Ja. Dus nou, hij zegt dat ze voelde gelijk als zijn dochter. En uh, hij was zo gelukkig. En uh, Ze lachte helemaal zielig alleen. En uh, hij is gewoon helemaal blij. En ze is oh. nu een jaar oud, bijna. Je moet Sterk geen kind karakter. hebben dat je een kind zielig vindt. Hè? Dat moet je eigenlijk niet. Nee, nee, nee maar het is, echt, uh, het is ook zo. Uh, de uh, kindjes met de Down zijn uh, echt uh, heel lief altijd. En ze zijn hartstikke blij. We gaan heel snel nu, hè. Ze Ik zijn werk hartstikke met... blij. Ja, nou niet altijd, hoor. Nee? Niet altijd. Ja, ze kunnen misschien wel drammen. Ja, ze kunnen wel drammerig zijn. Ze ja. kunnen ook... Uh... Ja, wel irritant, zijn. ik werk met syndroom van Down. Ja, ja, ja. En nou ja, goed. Over het algemeen is het wel heel gezellig, ik bedoel. Ze zijn heel open en zoiets. Ze zeggen ook meestal ze denken. Alleen, veel langer ben je een verzorger, denk ik, dan dat je... Ja, nee, klopt. Ze blijven een kind, hè. Ze blijven gewoon dingen vragen ook gewoon... Soms snappen ze het ook niet. Nee. Dan moet je het blijven uitleggen. Maar goed, het is, het is iets moois gewoon. Dat ja. zeker sowieso. Ik, had, ik zie nu ook echt mijn wekker niet aangezet. Ik zet hem vast aan voor volgende week. Laat het nou maar even los. Dus het, het Over zes teken. dagen en 22 hey. uur moet ik er weer uit voor hey. jullie. Laat het even los. <laughs> laat het los ja, maar ik wekker. vind het wel irritant. Dus inderdaad weer een slecht begin. Juist. Ja, maar ik voornemen. Goed voornemen van jou is dat je wekker laat. Uh, en dat ik wat eerder opsta, nog eerder. En dat eerder, ik op tijd en, uh, ben altijd. Dat je even de strand oplopen, van een nieuwjaarsduik doe elke dag. En dan zorg ik dat ik mijn bril vaak op mijn neus zit. Nou, ik zijn er al. Uit, zeg. Ik heb uh, nog een extra bril bij me voor je. Wil je die? Ja, ik heb er zelf ook eentje met mijn tasje. Oh, pak hem dan. Ja, nou, dat vind ik best wel een stap hoor, dit. <laughs> Waterfalls, pick up the pieces Nou, Ja, geloof ik. Uh, is echt, uh, ja, echt... Uh, nou ja, goed. Uh, ja, ik zit even kijken wat in de weer wereld plant op het, op het uh, programma staat. Ja, het is alweer tijd voor het is. Nou, hallo. Dan is het de Zandvoortse berichten. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. En uh, kijk, het nieuwjaarsreceptie is gisteravond geweest. En uh, dat was, uh, in een uh, circuitpark uh, in de paddock. De paddockclub. En ik mij heeft daar een uh, nieuwjaarswoordje gedaan. En eh... Uh, ja, ik heb er nog niks van. Ik heb even gekeken op internet of, of zijn nieuwjaarsportje uitgelekt is. Maar het is te kort nog. Hè. Dat moet toch even een dag overheen gaan. En dus wel, uh, iedereen kon daarheen. Het dus, is de eerste keer dat het daar werd gehouden trouwens. Want normaal was het altijd op strandpavio strandpavioen. Daar ergens. Maar nu ging het daar gevierd worden. En mensen die slechte been waren konden dan echt met een speciale bus naartoe worden gebracht. Dus daar is wel goed over nagedacht. En verder, uh, dat kost dan 1 euro. Echt onvergeld hoef je het niet te doen, toch? Dat was gisteren vanaf half acht tot half tien. Ik kijk even naar je land, of jij nou naar een receptie mee geweest. Want jij bent echt een standvoorter. Je kan er gewoon gratis uh, coma drinken. Maar ja, je bent momenteel gestopt. Is, dus ja, je had er niks te zoeken ik eigenlijk. Ik heb het niet aangedurfd. En nee? Ik zou het onze radiomaat Albert Jansen gaan, maar die zei af. En dan durf ik helemaal niet meer mee. Nee? Nee. Nee, oké. Okay. Maar wow. ik ben, ik ben uh, jaren wel geweest, dat is altijd erg leuk. Maar het was wel op de... Op een soort uh, livestream van de radio was het te volgen. Dus ik okay. had zelf gezien. het was erg druk als ik zo zag. Oké, okay. en uh, uh, Nink Meijer, heeft u nog een speciale ik boodschap? Ik denk het negen? wel. Ik zal eens kijken op het voor Courant. Ja, ik had al gekeken. Courant. Ik zag niks. Stond er niks. Nee, ik zag niks. Nou ja, nou ja. Oh, dat dus had ik wel verwacht Vorig jaar had hij wel wijze woorden, geloof ik. Ja, hij is ook heel wijs. Onze... Ja, heel wijs. Heeft u ja. ook meegedaan met de nieuwjaarsduik? Ze had wel beloofd. Hij, wel hij heeft het beloofd. Dat, dat staat niet in de krant erbij. Oké, okay, nou dan meestal als dus het niet in de, de krant staat... dan. Uh, zijn we zijn midden in de Stanfordse uh, krant, ja. Nou, uh, ik moet zeggen, ik heb wel gezien... dat onze wethouder van Financiën wel meegedaan heeft. Oké. Okay. Dus bah. dat vind ik toch wel heel knap. En ik geloof dat uh, de zwemtrainer... ook van Batenburg... die, uh, die is ook mee, heeft ook meegedaan. En yeah. hij... Uh, heeft gezorgd dat hij 60... zeg ik nou, 60 jaar... Ja, in 1960, onder leiding van hem... is er toen door 10 mannen frisse duik genomen. Maar ik snap het niet allemaal, 1960. Dat is toch geen 60 jaar geleden. Nee, daar zit ik ook van te kijken. Is, maar goed, dat is 1959. Het zou de 60ste duik zijn, dus misschien... Uh, misschien heeft hij in zijn eentje in 1959 gedoken. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ja. Nee, goed. Maar ik, ik zie inderdaad hier niet dat de burgemeester mee... Ik weet inderdaad dat uh, Gert-Jan Bluis heeft meegedaan. Ik heb... Uh, naaktfoto's van hem gezien. Wel keurig met slip. Maar, oh, uh, ja. dat, zijn, dat zijn geen naaktfoto's natuurlijk dan, hè? Nee. En goed, er stonden rijen dik vanaf de Rontonde... tot uh, Prins Mauritsstraat En er is een warm-up gedaan. En uh, natuurlijk uh, ZRB, de Zandvoortse Rijksbrigade ja. was erbij in de KNRM. En ook de brandweer. En het is allemaal vlekloos uh, verlopen En er is een bedrag opgehaald voor een, voor een goed doel. Is het al bekend welk goed doel dat is? En hoe groot het bedrag is? Waar, waar je dat geld voor hebben? Ja, ja. Je, als je meeduikt, dan betaal je een, een bedrag. En dat, een vaarwens, geloof ik, hè? Vaarwens. Maar goed. Ja, het zie ik zie het hier lood. niet bij staan, eigenlijk. Maar ja, ja, goed. Nou, het geldbedrag wordt later bekendgemaakt. Goed, andere berichten zijn dat er gespannen sfeer was bij het Nieuwjaarsnacht. haltestraat was een vechtpartij. Drie mensen zijn gewond geraakt daar. Er waren drie arrestatie. Het bleef bij snijwonden. Ze dachten eerst dat het snijwonden waren door mes. Maar dat was, bleek niet het geval Het was toch gebroken glas. Er was een man die wilde de, de, de, de danceclub niet verlaten. Ik weet eigenlijk welke danceclub dat was eigenlijk. Maar goed, uiteindelijk kwam de politie die kwam daarbij. Uiteindelijk hebben ze de man uh, tegen de grond aangebracht. En uiteindelijk, nou, en uiteindelijk moest iedereen binnen blijven... om het eerst uit te zoeken wat er nou precies gebeurd was. Dus binnen ontstond er allerlei irritatie. Nou, er werd er geduwd en getrekt. En uiteindelijk werden er toch mensen naar buiten geduwd. En uiteindelijk gingen weer een groep zich bemoeien... met de eerste arrestatie die gedaan was. Uiteindelijk werd daar ook weer bij nou, geduwd en getrekt. Nou, goed, en dan, nou, dus ernstige... Uh, uh, uh, geen ernstige uh, zaak, maar toch vervelend. Bij zo'n uh, nieuwjaarsfeestje uh, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, ik zie ook nog een artikel, dat vind ik ook wel leuk, want ik heb zelf meegedaan. Ter afsluiting van de laatste dag van het jaar was er een ecumenische eindejaarsviering in de agata uh, waren, ja, dat, dat had meer gekund, maar er waren toch wel uh, wat belangstellingen. dat was wel leuk. Yep. En uh, vanuit het niets kwam toen een midwinterhoorn, en dat was bij mijn broer die uh, op de grote midwinterhoorn blies. En toen kwamen wij allen met kaarsjes aan en zingend uh, ditje toortjes naar binnen... En vervolgens heeft Yvonne Bijster... haar zelf geschreven gedicht gedeclameerd. En uh, ja, en het staat ook, dat vind ik wel erg leuk. Van, uh, afwisselend uh, werden er zuivere, cappelle gezongen ja, liederen... ten gehore gebracht. Ja? Liederen ten gehore gebracht. Ten gehore gebracht. Ja, liedjes. En de afloop, uh, was er een, een heerlijke oliebol... en een glaasje champagne. Het was erg leuk. En uh, het is ook wel weer zo, dat uh, in dit artikel ook staat... onder verminderde beschikbaarheid van pastores... in nieuwjaar op te vangen... heeft het kerkbestuur besloten om per 1 januari de frequentie van de zondagsvieringen in de parochies Bloemendaal, Overveen, Arnhout en Zandvoort... Eh? de stichting Boas parochies dus, terug te brengen. En hierbij spelen de beschikbaarheid van de vrijwilligers... zoals de kosters, lectoren, lectrices en koren ook een rol. En uh, er staat ook inderdaad bij de kerkdiensten dat elke eerste, en donderdag, uh, sorry, er, elke eerste en derde zondag... vieringen Overveen en Arnhout en elke tweede en vierde zondag bloemen Bloemendaal en Zandvoort. Nou nou. Ik vind het wel heftig hoor, dat het gewoon... Uh, eerst was het al steeds vroeger, dat vond ik al een beetje, ontmoedigingsbeleid. Ja. Yeah. En, uh, en nu is het één keer in de twee weken. Ja, zo ja. gaat het helemaal uh, Ja, naar nou, de file is wel ik Nou goed, ja, ik ben, maar van, ja, ik moet zeggen, ik zijn ben van hun minister, dus ik ben er wel blij om. Ja? Ja, ja want er zijn wel veel witte bolletjes in de kerk. Er komen geen nieuwe bij. En dat is wel een beetje jammer. Echt, je hebt echt eindeloos geleuter over, uh, over het geloof. Maar wie, ik heb wie, zo... wie zei je er al, het er ooit? Is iets simpels of iets duidelijks over? En heel vaak gelovigen daar heel slecht in zijn. Omdat gelovigen een neiging hebben om een monopolie op de waarheid te hebben. Ja, dus mooi was dat. Hè. Ja, <laughs> Ja, ik denk dus ook van... Uh, krijg je nou gewoon over 40 jaar hetzelfde bij de islam? Dat uh, Moskeeën ook leeg raken. Nou, dan denk die zijn nog zo fanatiek bezig. Ja. Ja, nee, dat, gaat ja, dat zijn wel, de jongeren. Die het, als het nog beter gaat met de mens, dan gaan ze weer meer nadenken. En ja. zijn ze druk bezig en zo. Dan hebben ze ook minder tijd. Je, zo, zo, zo, zo, zo, zo gaat dat steeds. Precies. Maar ja, dat is nou, een precies. ander iets. Dat is geen Nieuws meer natuurlijk. Ja, nee, precies. Leuk, <laughs> ja. langdradig en lollig. Nou, Zeker langdradig. Toenbak leeft... Stem maar even voor een moppie muziek, dames en heren die zender. Robbie Williams, de man uit Take That. Natuurlijk, dat wisten we ook allemaal, dat hoef ik al niet te noemen, natuurlijk. Heeft een nieuw plaat uit en er zit weer een lekker stevig stukje gitaarwerk in. Just One People To Like Me. Ja, ze gooien ze is stuk wel een beetje. I'm Just people to rainbow, We I so Maar ik kan ook echt plankeren. keer even stevige muziek maken. Robbie Williams. I want people to like me. En daar is je goed in. Je krijgt altijd wel een glimlach op je gezicht van deze man. Hij kan zichzelf ook gewoon helemaal wegrelativeren. Dat vind ik altijd wel leuk, ja. Daar kent iedereen zich altijd ook een beetje in. Want iedereen weet van zichzelf gewoon dat hij sukkel is. Maar probeer het ook altijd uh, groot te houden. Ja nee, hij is daar een goed voorbeeld van. Dat, dat hoeft niet altijd. Je hoeft niet altijd een hele sterke vette voorschijn te zijn. Wie, wie, wie, wie was dit dan? Wie zijn? Robbie Williams. Ja, die, die, ja hij, hij leeft toch niet meer, hè? Nou? Ja, Robin Williams, heb je dat. Dus oh. ja. Dit is Robbie. Oh. Dit is kleine Robbie, weet je wel. Klein Robbie? Ja, die is die geld. Ja, heeft. Take take dead. Dead met Take Death. Take ja. Death, ja. Take Death. Ja. ja, goed. Ik had het net ook over dat ik een bril op uh, moet zetten om dingen te lezen. Ja, ik moet een hoorapparaat in. Ja, dat, dat ook. <laughs> Maar goed, dan moet ik misschien gewoon de, de, de uitgang van een mengtafel wat harder zetten. Dan je het beter binnen. Ja. Maar goed, uh, het schijnt weer een nieuwe hype te zijn. Mijn uh, dochter had het film al gezien. De Bird Box Challenge, heb je nog. Oh ja, ja, Mensen je die met een blinddoek op, zeg maar, alle kapiool uit te halen. Op een roltrap gaan staan, winkel binnenlopen en dan gewoon iets pakken. En dat moeten ze dan uh, kopen of moeten ze opeten. Allemaal dat is de gekkigheid. Oh. Mijn uh, dochter was heel nuchter ken Ik wel. Zeg, nou, ik vond het vrij nieuw, weet je Ja. Dat je gewoon zeg maar, moet je gewoon de wereld in moet gaan met de blinddoek op. En is het nou, zeg maar, is het gewoon ontstaan... doordat mensen iets geks willen doen? Of hebben ze het vanuit Netflix, hebben ze het gewoon gehyped? Dat er ik een aantal mensen het hebben gespeeld. Ik denk er over. Ja. Maar ik denk dat het trouwens ook wel iets is... wat heel erg succesvol kan zijn op kinderverjaardagen. Dat ze, yeah. ze moeten raden wat ze eten. Oh ja, dat vond ik altijd zo, zo Vroeger vervelend. Vroeger heb ik dat gehad. En toen oh. zeiden dus ze ook op een gegeven moment van... Ja, en... Uh, dit is een oog, en dan lieten ze hem zo met mijn vinger in de sham. zo. Uw, ja. dat vond ik <laughs> Ik was altijd bang dat ze me dan ketchup of uh, mayonaise ja. voor schoten. Hoe ze dat? ik jarig as? Ja, leuk. Wat oh, was dat? Oh, gat, vertel je hebt wel <laughs> ah, ja. zich? Gewoon die nare dingen die je in je mond stopt. Ik stop niet, ik alles maar in je mond. Nee. in mijn mond. Maar nee. goed, dus, uh, nou, het, is, uh, ja, het is eigenlijk een oud gegeven, maar een nieuw jasje. Nu ja. ja. Een blinddoek op uh, de wereld ingaan. Dus er is niks nieuws zonder de zon hoor. Ja. En dan gewoon eens met mensen praten, en dan doe je ze af en denk je, jezus, wat een. Wat, nou, daar had ik normaal nooit mee gepraat. Maar dat was toch wel een interessant gesprek eigenlijk. Ja. Nee? Zoiets, ja, ja, ja. zoiets kan het zijn. Nou goed, ik zie dat jij een hele grote vis voor je hebt. Ja, dat, dat, je zoals wij in Nederland altijd de eerste haring hebben. Ja? Een nieuwe haring. Hebben ze in Japan hebben ze dus gewoon uh, de eerste veiling van het jaar uh, in Tokio. En er is dus een blauw, nee, blauw tonijn. van 278 kilogram verkocht. ...voor een recordprijs van 2,7 miljoen huh, euro. Wat, nou, doen, wat, hoeveel? Zo, zo verbrengt een vaatje haring niet op. Nee. Maar de koper is uh, Kiyoshi Kimura... ...de eigenaar van de restaurant Keten Sushi Sanmai. En uh, hij betaalde uh, dus 33,6 miljoen yen... ...dus uh, uh, 2,7 miljoen euro... ...voor de vis die voor de kust van Japan was gevangen. Hij zegt, hij ziet er zo smakelijk uit, zegt hij, en vers. Maar ik denk dat ik een beetje te veel had betaald. Hij, hij had verwacht rond de 50 of 60 miljoen yen te betalen, maar het werd vijf keer zoveel. Zo. In 2013 betaalde hij 1,3 miljoen euro voor een tonijn van 222 kilo. En deze was, nou, deze was wel zwaar. Ja, die is zwaarder, ja. Dat... Maar internationaal is wel fors kritiek op het vis op de blauwvintonijn door de Japanners. Het wereldnatuurfonds heeft de vissoort op de lijst met bedreigde vissoorten staan. Oh, okay. diersoorten te staan. Ja. Maar ik weet, ik was op een gegeven moment een keer op, uh, op Lanserood, en, en toen kon uh, mijn vriend wel mee yeah. uh, met een boot, en dan gingen ze vissen. En toen hebben ze dus met, uh, met z'n allen de hele dag gevist, en hebben ze één toneentje. Nou, die was uh, nou, misschien 100 kilo of zo. Of oh, okay. 75 kilo. Yeah. Maar dan, uh, ja, dan uh, krijg je allemaal een hengeltje. Hè? En dan uh, er wordt er geloot welke, wie welke hengel heeft. En als je massa hebt, is jouw hengeltje degene... waar je de toen heen aan hengelt. Maar oh, het waren wel okay. leuke foto's. Ja, en uiteindelijk dan uh, wordt daar sushi van gemaakt, geloof ik. Hè? Want... Ja, het was een kleintje, maar ja... ja. Nou, een kleintje, uh, 80 kilo, vind ik toch gewoon, 65 kilo, is toch af, flink? Daar kan je toch flink wat uh, ja, ik, ik, ik, ik heb geen van idee van of dat uh, zo... Uh, dat, dat, dat, Zo'n zo zo, ding. Nou, een meter stop. of zo was hij. Ja, een meter. Maar meter. deze die je hier uh, dus zag... Nou, die, is, uh, die is toch wel uh, van de punt ja, van de het moet toch ook snel en, er, dan er dan allemaal uit. Het moet toch snel uitgeserveerd worden dan? Is het, bedoel, dan moet je ja. toch een hoop geld verdienen in een korte tijd? Of ah, nou, ja, goed, het, het, koud, he? ja, het koud, hè? Ik was echt leg het koud invriezen. Dan kan je het ook lang met tornijn toe. Dat is ook wel weer wij. Ja. Oké, okay, dames en heren. Het is uh, de zaterdagmorgen en we kijken altijd even... Wat, of er nog een beetje nieuw muziek op internet te vinden is. En ik zit te kijken. Oh ja, My Baby. Nou, dat is niet echt nieuw. Maar goed, dan doen we eerst die maar even. En dan doen we straks een nieuw plaatje. van onder andere... Hour. Dat vind ik echt toepassend passen, natuurlijk, hè. De vrouw moet wat meer op de volgrond treden, ook in 2019. Maar eerst dus, hier my baby. Dat heet de Love Dancing. No, We komen naar Alkmaar. Body Victory. Spoilers, ik moet even kijken wanneer nog. Kijken of van mij nog kaartjes hebt gewonnen. Gratis naar binnen, weet je wel. Vlakbij een gratis naar binnen. Wat wil je nog meer eigenlijk? Maar baby and love dancing. Nou goed, uh, ja. Klinkt als de Nolens is, het, maar dan toch even net even anders. Goed, vandaag een stuk in de telegraaf te lezen. Niet rijden, maar poetsen. Huh? Nou, het gaat over taxichauffeurs die op een gegeven moment op leeftijd komen. bijvoorbeeld Onder andere hier, meneer van de Berg, Hans van de Berg. Hij is eh, al wat ouder. Hij is in de, in de zesde, geloof ik. En dan moet je je rijbewijs laten verlengen. Dan moet je medische keuring ondergaan. En, en goed, dat stuur je dan op, het CBR. En die gaat dan kijken of je nog goed bent. En dat gaat er naar kijken. En dat duurt dan even. duurt nog even. duurt nog even. Dus de hele tijd is het... Een... Ja. Nee. Dat kan, je, dat kan je vergeten. Die auto kan niet gestart worden. Want die rijbeest moet uh, eerst uh, verlengd worden. En sommige mensen... Echt, dus duurt het duurt echt maanden gewoon, hè. En komt op dat ze dan manschappen tekort hebben. Uh, en hij zegt op een gegeven moment ook... een andere man die had zijn dus rijbeest opgestuurd op tijd. Had hij gevraagd... is hij eigenlijk aangekomen? Nee, hij was zoek geraakt. Oh, nou, dat kan gebeuren. Nog een keer opgestuurd. Weer zoekgeraakt. Geef het, dan ga ik hem wel langsbrengen. Ik wil daar wel eens praten, daar, met CBR. Hoe, hoe kan dit nou gewoon, dat het zo fout loopt? Nou goed, dat mocht niet... En uiteindelijk, uh, ja, is, daar lopen echt heel veel mensen nu gewoon bij een uh, taxichauffeurbedrijf lopen ze nu allerlei klusjes te doen. Die eigenlijk gewoon op de taxi moeten. Hè? Dus ze moeten zelfs andere taxichauffeurs worden aangenomen. En dit gaat me toch. Dit, dit kost gewoon geld. Dat je denkt, van dit is onnodig. En ze hebben gewoon te weinig manschap om die uh, chauffeurs te, te, medisch te keuren. En om de. de, de, de, de, de, de, de noem je dit? Uh, de, de rijwijze te verlengen. Dus dat is echt wel een groot probleem. En daar moet echt aandacht voor komen. Want uiteindelijk zitten deze mannen gewoon te wachten... tot ze weer dat dunken kunnen Maar momenteel nog even... Even niet, hè? Niets! Oh. Nou, goed. Echt triest en rommelig ook gewoon. Nou goed, jij zit toch even kijken ja, op de nee, Facebookpagina. Ik, heb al wat, maar ik, ik, ik wil even uh, uh, zeggen. Het schijnt dus dat in Duitsland... Ja? krijg je dus gewoon... 50.000 euro korting als je een WES doodt. <coughs> Daardoor denk je al twee keer na voordat je uithaalt naar een WES. Oh? <coughs> Want de reglementering verbiedt dat om zonder reden... storen, opsluiten, verwonden of dood van bepaalde dieren... waaronder het insecten. Daar, daar krijg je dus flinke boete voor. Wat apart? Ja. Maar het gaat dus niet alleen om het insect, maar ook over kevers, eekhoorns... ...hommels, mollen, vlinders, slakken en wolven. Wolven? En, en mensen. Wolven? Oh, mensen kan je wel doodmaken, dat ja, maakt niet uit. Ja. Nee, dat staat als niet je het niet eens aanhoudt, 50.000 euro... ...en ja? die regels staan in de venerale wet over natuurbescherming. Oké. Okay. Maar ik denk wel van, hoe moet het nou als je nou zo'n wespenvanger in je tuin hebt? Een wesp Oh ja. Oh, dan heb je er wel gelijk een heleboel. Oh. Ja. Echt, dan heb je echt gewoon heel veel van die wespen doodgemaakt? Ja, dat kan toch niet? Dat kan oplopen. Ja. Verkoop je huis maar voor de kosten. Ja, erg hè? Ja. Oh ja, het is inderdaad, mensen worden wel altijd heel erg paniekerig als er een wesp is. Ja. En dan denk ik, van nou, ik heb wel eens dus een een appel te eten. Nou, die wesp komt er even op zitten. Je moet gewoon op, opletten dat je hem niet per ongeluk in je mond vliegt of zo. Nee. Maar dan nemen we een paar, een paar slokjes en weg zijn ze. Ja. Nou. En de mensen die vinden het van. En dan loopt hij over mijn hand soms even, nou, dan gaat hij weer weg. Niks aan hand. Niks aan hand. Ja, ik aan Jij bent er heel niet over. Maar er zijn mensen vrijdag, die... Ja, die zijn echt paniek, ja, panieker. Maar krijgen als jij je... hem niet bedreigt, gebeurt er niks. Nee, eens Die zijn ooit eens geprikt en een keel gaat dan dicht. En die zijn allergisch tevoren. Ja. En die kunnen doodgaan. Maar Dat, ja, als zo. je gaat lopen uh, wegblijven en zo, wordt het alleen maar agressiever. Ja, oké. Okay, nou, maar ja, ja het is, nou, het moet goed het voornemen voor het nieuwe jaar. Beschermde diersoorten moeten gewoon flinke uh, dingen... op En er moet ook een agent opgezet worden. Die dan gewoon de hele dag daarop gaat letten. De voor ja, ja de een aardige klusje nog zijn dit. Goed, laatste ja. plaatje voor... Uh, uh, voor, uh, voor 9 uur. Ja, mijn nieuwe voornemen is uh, mijn bril op te zetten... en dan kijken waar we zijn in het programma. Dan komt het beter uit. Oh, okay. Goed, laatste plaatje voor uh, 9 uur. Straks een stukje geschiedenis. Wat gebeurt er uh, door de jaren heen? En het is vandaag 5 januari. Wat gebeurde al meer? Dat vertellen u straks. Well, I While everyone's in yoga, Cause happiness is still a walk gun What's it to be free man? What's a European? Me, I just believe in the Sun Say it's the cause of it Weer vol dit hè, Chinatown. Ja. En die hebben de bouwers daar ook zijn de bouwers daar ook geweest, Chinatown of niet? <Güls> Frans bouwer. Ja. De, de, de, de, de, was het dan gisteravond al? Uh, nou, ik wat vanavond? Niet, ik moet wel zeggen, de muziek vind ik echt ruk. Maar als zij zeggen, maar gewoon ergens naartoe gaan, herken ik mezelf al weer. denk ik van, oh ja, zo, zo sta ik er ook vaak in. de ik totaal niet weet waar het over gaat. Gewoon lekker naïef erin gaan. En dan leer je het meestal altijd weer gewoon. Nou goed, wat meer leuke programma's afgelopen week. Afgelopen week natuurlijk ook weer uh, de wereld draait door. College tours, Of of noem je het ook weer. Uh, de wereld uh, leert door, geloof ik. Met uh, Robert Dijkgraaf. Oh ja, ja, ja. En, ja, ja. Uh, nou goed, ik heb echt met verbazing zitten kijken over de uh, uh, uitleg van. hoe uh, uh, noem je dat ook weer? Uh, uh, DNA. En hoe dat in elkaar oh. zit en zo. Nou, oh. het, nou, na een uur dacht ik van, nou, ik ben er ook wel klaar mee. En uiteindelijk toen kwam er nog een staatje achteraan. Toen zegt hij van, en dat is het leukste. En toen, nou ja, toen legde hij juist ja, op. Ja, het is wel een beetje maf. Deze opname is eigenlijk een beetje achterhaald. Want er is nu natuurlijk bekend dat er twee baby's met DNA zijn aangepast. Toen dacht ik van, wat? Dat is een bericht van een Chinees? maand geleden. Die Chinees. Ik ja. dacht eerst een maand, maand geleden, begin je er nou nog over? En begon je nog een discussie met die drie wetenschappers over het feit van... Of ja, mocht. Ja, of het dan wel mocht. dacht ik van, Robert, joh, wat je nu aan het doen met is echt achterhaald. Je bent nu iets aan het vertellen wat een maand geleden speelde. Dus ik vond dat echt uh, opmerkelijk. Wat een rarigheid. Dus dat viel me er een beetje tegen. Maar goed, kom nog een deel 2. Daar gaan ze nog verder even over praten over wat de toekomst is van de mens. Nou goed, dan gaan we gaan even op naar het nieuws van uh, 9 uur. Naar 9 een stukje geschiedenis en nog veel meer. Tot zo.